Zandvoort. Zandvoort. Zon, zee, strand. Zandvoort, hey, hey, well, is come to never. just relaxed and paying attention All my two-dimensional boundaries were gone I had lost to them badly I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working And as I continued to drop through the hole, I found all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 Het zijn korte liedjes, hè? Jawel. The Birds met 5D, oftewel Fifth Dimension. Um, uit uh, de periode 66-67. Weer met diezelfde uh uh, line-up. <coughs> dus met Chris Hillman, Roger McGuinn, David Crosby en... Um, nou ja. Yeah. Mike Clark, ja. Yeah. Dat was hem. Goed. Um, we gaan door met de buggles. En welkom terug trouwens bij het tweede uur van de vinieljaren, dames en heren. Uh, we gaan nu door met de Buggles En dat uh, van de plaat uh, Plastic Age. En uh, dat nummer dat heet Elstree. De Buggles. Het was een de studio in hier, man. Dat is die man hier. Dat snap ik ook niet. Dat is op de weg ook trouwens. Het was op de studio in. Ik een cadeautje heen. achtergelaten. Van, jammer. Ja, van links naar rechts ging je zo. dwars was erdoor. Niet wel. gelooflijk. Nou, oké. Okay. Um, de Buggles en Els 3. Uh, het heeft allemaal niet zo lang uh, bestaan, dat beentje de Buggles. Want uh, ze hebben... Eigenlijk maar één LP gemaakt. Daarna, ja, nee, dat zegt niet goed. Ze hebben twee LP's gemaakt. Alleen op de tweede LP was meneer Downs, die was al voor een belangrijk deel, vertrokken. Hij hoorde officieel nog wel bij de band. Maar uh, op die tweede plaat die ze, die ze maakten was hij nog maar op vier nummers uh, te horen. En de rest heeft meneer Trevor Horn allemaal in zijn uppie gedaan of met andere mensen dat weet ik zo niet, maar dat maakt niet uit. Um, dat, die LP die heette Adventures in Modern Recording. En Ja, daar hebben wij uh, zijn we nu niet mee bezig. Wij zijn bezig met die Plastic Age. En daarvan wordt u dus het nummer L3. We gaan naar de Cats weer. Cats uit Volendam. Jawel, van de LP Cats a Glow. En dit vind ik persoonlijk ook weer zo'n echt typisch Cats liedje. Verschrikkelijk mooi. Um, het heet: If you'll be my woman, the cats had fallen down. Prachtig werkje van de Kids. If you'll be my woman van de LP Cats a glow. dames en heren, prachtige plaat. Um, en uh, ja, ik vind het ook vooral een leuke plaat. Omdat deze niet zo met van die hele pompeuze arrangementen werkt. Als wat ze daarvoor wel gedaan hebben. Misschien zo'n zwaai en lia en zo. Grote, grote orkesten. Veel strijkers en zo. En dat, uh, dat is op deze plaat eigenlijk een beetje achterwege gebleven. Het is toch weer een beetje meer dat sfeertje van ja, de gitaarband die het was. Met hier en daar wel wat ondersteuning. Maar... Oké, okay. um, toch wel lekker. The Cats, a Glow, en dat is de titel van deze plaat. En dat die muziek nog steeds leeft, dat, dat uh, bewijst wel het feit dat, uh, dat er nog steeds een tribute to The Cats Band is. Uh, die komen ook uit om. En uh, die barsten van het werk, en uh, de, de dat, dat, dat draait als een trein. Dus dat vinden de mensen dus kennelijk nog steeds mooi. Uh, Piet Veerman zelf is ook nog steeds actief. Uh, Arnold Muren is ook nog actief. Die zit tegenwoordig in een. Die had al een hele tijd een hele mooie studio in Volendam. Een van de betere studio's van Nederland. Uh, die, die samen met zijn zoon Patrick uh, runt. En uh, ja, wat er van de rest. Is. Kees Veerman, uh, daar gaat het geloof ik allemaal niet zo goed mee. Die heeft een beetje. Uh, straatvrees, als ik het goed begrepen heb. Um, in ieder geval, die komt niet meer zo de, de straat op. En um, um, dan is er één dood. Dan weet ik niet meer of dat nou Theo Klauer geloof ik, het is degene die dood is. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus 8 februari 2001 is een Ja, we gaan niet iemand dood verklaren die nog leeft. Want dat <laughs> is, is een beetje lastig. Doen we niet. De Cats bestonden of heette vroeger eigenlijk de Mystic Four. Daar zijn ze mee begonnen. En het allereerste plaatje dat ze heet, wat ze ooit maakte in de tijd, dat heette uh, Jukebox. En uh, natuurlijk zijn ze zijn ze ontdekt door uh, door Jan Buis. Uh, een van de buizen die op een gegeven moment het theaterbureau Volendam richtte, Wat nu nog steeds de belangen behartigt van. Onder andere Jan Smit, Nick en Simon en de drieërs. Natuurlijk, want ze zijn nog steeds actief daar. Uh, leuk is wel dat al die gasten, of je ze nou spreekt in Volendam of niet. Allemaal toch die kets als een soort godfathers zien. Hè? Want dat zijn, dus, dat zijn de jongens die Volendam toch wel op de kaart hebben gezet. Uh, in eind jaren zestig. En terecht. Overigens. We gaan naar The Birds. En uh, ik, uh, ik ben mij thuis. Dat ik het doordraaide gisteravond. Sloeg het een paar keer over. Ik hoop dat het hier niet gebeurt. Uh, het is, uh, er zitten wel een paar tikken in. Maar daar kan ik ook niks aan doen. Maar dit vind ik persoonlijk een van de allermooiste. Het is ook uh, wat deze plaat betreft. Een van de recente Birds hits. Want het uh, is gespeeld uh, na 1970. Uh, met uh, Skip Betting, die zat erin, Gene Partners, Roger McQueen en Clarence White. David Crosby, uh, David Crosby was toen inderdaad vertrokken. En ik vind dit zo mooi nummer. Ik heb het vannacht denk ik wel tien keer gedraaid. Want het, het was echt weer dat ik denk van ja, heerlijk. Het is een van mijn ab absolute beursfavorieten. Het is natuurlijk een lang nummer, een vrij lang Vijf nummer. Vijf minuten hè? Ja. Maar het is zo mooi. Het gaat over een, uh, een kastanjebruine merrie. En daarom heet het Chestnut Mare. Here zijn de birds. Always alone. Never with a herd. The prettiest mare I've ever seen. Not to take my word.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 I flung it in the air. I'm gonna catch that hossie, pal.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 She Doesn't know what to do for a second But then she jumps off the edge He's holding on Above the hills Higher than eagles were gliding Suspended in the sky Over the moon Straight for the sun we were Down I look down and I see this red thing below us coming up real fast and it's our reflection this little pool of water about six feet wide and one foot deep and we're falling down right through it we hit with splash to dry that's when I lost my hold and she got away but I'm gonna try to get her again someday Prachtig, prachtig. Wat een schitterend nummer. Uh, Chestnut Mare over een kastanjebruine. Uh, Mary, dus een paard. Om precies te zijn. En dat paard dat stond niet in de gang. Ook dat. <laughs> niet eens? Nee, stond niet. Jammer. In, in, in, ik heb hier een plaat, een plaat van de Beatles voor je. Ah, dat vind ik aardig. Ja. Want we gaan, uh, we gaan naar de confrontatie, uh, dames en heren. Oh, hè, want, oh, u weet... oh, waarom nog niet? Ja. I will. Yeah. Do number. The, him. The You're gonna lose The that girl. Rolling Stone. The Beatles. The. The. Confrontatie. Ja, we zijn nog steeds bezig met de LP Help tegenover de LP Out of Our Heads. gaan volgende week eens veranderen hoor. Want uh, gaan we eens even een stapje verder. Kunnen we altijd nog een keer op terugkomen natuurlijk. Dat is dat leuk. Volgende week gaan we het veranderen. Gaan we naar twee andere platen. Zowel van de Stones als van de Beatles. En ik denk als ik het uh, uh, wil dat het, uh, dat het Rubber Soul tegenover Aftermath gaat, horen, gaat worden. Dat is ook weer ongeveer uit dezelfde tijd. Zo'n beetje. Maar uh, nu houden we nog even op Help. Uh, de LP van de film, uh, weet je wel. En uh, Out of Our Heads. De latere... Iets latere Amerikaanse versie. En van help gaan we een prachtig liedje draaien. En als je de film kent, dan is dat dat nummer wat in de studio gespeeld werd. Terwijl langzaam maar zeker de bodem onder Ringo's drumstel werd weggezaakt. En het eind van, de ander, het, eind van het nummer donderde Ringo dus naar een kelder. Want u weet, het verhaal van die film ging allemaal over een ring die Ringo had. En die was van een of andere uh, secte uit India. En degene die die ring droeg, die moest uh, sterven. Ja, dat uh, was nou eenmaal zo. Ja, zo gaat dat. Dus, um, nou, uit die film Help. Dus prachtig liedje. You're gonna lose that girl. Hier zijn ze. The Beatles. You're gonna lose that girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose, yes, yes, you're gonna that, girl. lose that girl. If you don't take her out tonight. She's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out. That girl, you're gonna lose. she yes, she's that, that girl. If you don't treat her. You're going to lose that girl op zijn Engels. En de Amerikanen you're going to lose that girl. Oké, okay, van de LP Help. En uh, we gaan natuurlijk uh, direct door naar de uh, Stones. Want daar gaat het in de confrontatie om. De Beatles tegenover de Stones. Een nummer dat uh, op de oorspronkelijke LP Out of Our Heads helemaal niet voorkwam. Wat wel een achterkantje was van, als ik het goed heb, het singeltje Get Off of My Cloud. Uh, daar was dit volgens mij de achtergrond van, weet ik niet helemaal zeker, maar... Denk ik zomaar. In ieder geval stond het wel op de tweede versie van, uh, van die Out of Our Heads LP. Waar bijvoorbeeld de nummer als Satisfaction niet meer op stond. En het stond op de eerste weer wel. The Last Time stond er ook niet op. Stond op de eerste versie weer wel. Nou, zo is het een beetje, uh, beetje aangeharkt, zal ik maar zomaar zeggen. En uh, we gaan een nummer draaien van de Rolling Stones. Van die LP, Out of Our Heads, nummer 2 dus, als het ware. En ik kijk even naar mijn uh, techneut of het zover kan. Kan hij? Dag Annie, het nummer heet I'm free. wat ik denk dat gewoon inderdaad opgenomen is als een, een, een, een bekantje En het is een beetje verbazend dan ook dat het op de, die plaats staat. Het rammelt echt van alle kanten als je het goed luistert. De gitaal zijn vals. Uh, er zit ook een hele verkeerde knip in op een gegeven moment. Of, of dat, ze, dat ze gewoon een fout maken, dat ze het gewoon verkeerd spelen, dat weet ik niet. Maar de oplettende luisteraar heeft dat wel gehoord. En als u het, het niet hoort, dan moet u het terug terugluisteren op YouTube of zo, weet ik veel. Dan hoor je dat. Het is echt. Uh, ja. Oké. Okay. Nou, de stof dus. Maar... Uitzending gemist op de website, hè? Ja, dan kun je het ook nog een keer ja. terug. Ja, natuurlijk vanaf vrijdag, hè? Ja, Toen ongeveer. Vanaf vrijdag kun je het nog een keer terug horen. Uh, dat is wel leuk trouwens hoor, want uh, ik heb van de week toevallig onze eerste uitzending nog eens geluisterd. Kijk. Ja, het staat er allemaal op. Vanaf uh, 31 maart zijn we begonnen geloof ik. Het goed te... Ik geloof je meteen. Ja, ik geloof dat we 31 maart begonnen zijn. Ja, dat, zou, dat zou best eens kunnen. Uh, ja, want een week daarna was ik... Uh, Oh nee, was de dag na mijn verjaardag. Ja, nou weet ik het weer. <laughs> um, <laughs> Oké. Okay. Um, goed, dit was de confrontatie, dames en heren. En wij gaan dus weer verder met de drie platen die wij. Uh, um, uh, gekozen hebben. Ik ga nog wel even een oproep doen. En dat vind ik toch wel belangrijk voor mensen die in Zandvoort wonen... en die dit programma uh, leuk vinden om te horen. Uh, u weet dat wij 8 december... dat is over twee weken alweer, het gaat hard. Over uh, 8, uh, 8 december... Uh, gaan wij een vijf uur durende... herdenkingsuitzending maken... Uh, voor John Lennon. En u weet, 8 december is de dag dat hij in 1980 uh, werd doodgeschoten door een of andere malloot. En uh, meneer Chapman, ik wil zijn naam eigenlijk niet eens meer noemen. Maar oké, okay, dat, uh, dat is dus uh, dan 30 jaar geleden. En ter gelegenheid van dit feit gaan wij dus een 30 jaar of een 5 uur durende... Nee, 30 jaar durende uitzending. Nee, ik verspreek me gewoon. Nee. Een 5 uur durende herdenkingsuitzending doen en wij roepen... Uh, mensen op uit Zandvoort. Die in de buurt zijn. Die kunnen op woensdagmiddag tussen 1 en 6. Uh, als je iets hebt met John Lennon. Of je wilt een bepaald nummer van John Lennon horen. Of misschien wel zangers of zangeressen. Die het leuk vinden om in onze uitzending. Een liedje. Moet wel een liedje van John Lennon zijn. Dat is de eis. Dus als u dat wilt. En u kunt dat. Dan, uh, dan nodigen wij u gewoon uit. Voor dit programma. Dus. Uh, maar. Uh, de eis is, het moet een liedje van John Lennon zijn. Dat moet. Want anders heb je, ga dan niet met een liedje van uh, Mick Jagger of zo. Dat, dat, dat, dat, dat schiet niet op. Dat schiet niet op. Nee. Dus, uh, de artiesten die, de, die daar iets mee hebben en die dat ook kunnen... die, die zouden wij leuk vinden als die uh, dat komen doen in onze studio. Dus bij deze roepen wij u op, dames en heren. De uitzending is op 8 december woensdagmiddag van 1 tot uh, 6. Dus, uh, mocht u dat... Uh, Willen? Dan kan dat. Het. Uh, het kan met een bandje, het kan met een gitaar. Uh, ik neem zelfs een keyboard mee, dus het kan ook nog met een piano. Dat gaan we ook nog doen. Dus dat wordt allemaal lachen en gezellig en leuk. En uh, we zijn bezig om ook wat bekende mensen uh, in ieder geval aan de telefoon te krijgen. Dus het wordt vijf uur lang John Lennon. En dat op woensdagmiddag 8 december bij deze de oproep. He? Mooi. Toen? Goed, hè? Ja, helemaal goed. Oké, okay, gaan we nu naar de beurs? Niks meer aan doen. Gaan we nu naar de Buggles. Wat gaan we doen? Video Killed the Radio Star. Die grote hit waarvan iedereen ze van kent. En als je dan zegt de naam Buggles, dan weet niemand waar het over gaat. Maar als je dit nummer uh, noemt, dan weet men het ineens wel. Nou, hier is het dan. De grote hit van de Buggles. Video Killed the Radio Star. Back in 52 Lying awake Intently tuning in on you If I was young It didn't stop you coming through Killed the Radio Star. 1979 was het een grote hit van de Buggles. Trevor Horn en Geoff Downs. Wie de sangaresjes die hierop horen, dat vermeldt de historie niet. Ook de LP niet. Dus dat laten we maar even zitten voor wat het is. Goed, de uh, Buggles dus. Video Killed the Radio Star. We gaan uh, door met de birds. Natuurlijk. Jawel, we hebben nog wel het een en ander. Um, uh, dat dacht ik geschreven werd door Dave Crosby in dit geval. Ja, onder andere. Onder andere. Gene Clark, Jim McQuinn en, en David Crosby. Oké. Okay. Nou, dat is fijn dat we dat ook weer gehoord hebben. Heeft u het verstaan, dames en heren? Oké. Okay. Gene Clark, David Crosby en Jim McQuinn of Roger McQuinn, zoals hij zich later ging noemen, hebben dit uh, liedje geschreven. En dit zijn de birds een beetje, ja, toch wel op de wat meer spie, spie, spiegedelische toer. Uh, die periode komt het ook. Uh, het is ook nog eens gedaan door uh, The Golden Earring. Ditzelfde nummer. Die hebben er ook nog eens een versie van gemaakt. Maar ik hou het nog lekker op deze. Hier zijn ze. de Birds met 8 Miles High. 1966 kwam het uit, het kwam in de top 40 binnen op 26 maart 1966. Oh nee, sorry, ik zit verkeerd te kijken. 11 juni. 11, 11 juni 1966. <laughs> sorry hoor. Uh, de hoogste positie die het haalde was 23 en het stond er vijf weken in. Dan weet u dat ook weer. Dan bent u weer op de hoogte. Eetmaals, een beetje experimenteel toch wel dat de beurts uh, toen gingen. En uh, ja, dat was in die tijd, 66. Hè? Toen ging iedereen een beetje experimenteel doen, ineens. En dat was wel uh, de moeite waard, natuurlijk. De Beatles kwamen met een Revolver. En de Stones die kwamen met... Uh, we kwamen niet ook mee. Die hadden Aftermath geloof ik zo'n beetje net. Of uh, Nou ja, oké, okay, dat uh, kijk nog we wel. Of Between the Buttons, kan ook. In ieder geval uh, was het zo dat, uh, dat het een goede, goed jaar was wat betreft de muziek. 66, 67, 68 waren echt top, top, top, top, top jaren. The Birds waren dit. Wij gaan naar de Cats. Een nummer van iets latere datum. Um, maar ook wel, uh, wel mooi. En eigenlijk een van de grootste hits die de Cats gehad hebben. Niet in Nederland, want dit nummer werd in Nederland geen nummer 1. Dat kwam niet verder dan 3. Maar um, aan de andere kant uh, wel dat, uh, dat het een hit werd in Duitsland, in België, in Zwitserland. Um, daar was het een hit. Um, het is gebaseerd op de Divi Divi boom. Weet u wat dat is? Divi Divi boom. Weet je niet, hè? Een DVD-boom? Nee, een Divi-Divi. Dat is een boom die vind je bijvoorbeeld op Aruba. Dat, uh, door die passaatwind, Die groeit die boom... Uh, die, groeit, uh, die groeit één kant op. En je weet, de passaatwind komt altijd van één kant af. Dus die bomen die groeien dan in de windrichting. En uh, die staan dus gewoon met hun uh, takken... en alles gewoon duidelijk allemaal één kant op. Uh, op. Voor mensen die op Aruba geweest zijn of zo... die kennen die boom wel. Divi-Divi. En... Uh, daar is dit nummer op gebaseerd, heb ik mij laten vertellen ooit eens. De, de, vandaar dat het nummer ook heet One Way Wind. Hier zijn ze weer, the Kids. One way wind. 1971 kwam het uit. Het kwam binnen in de top 40 op uh, 31 juli 1971. De hoogste positie, zei ik u net al, is drie. Uh, en het heeft er 14 weken in gestaan. En het was ook, toen het heet, een Veronica Alarmschijf. Jawel, die had je toen nog. Uh, Veronica Alarmschijf was het dus. De Cats met One way wind. Uh, we lopen weer een beetje naar het eind. We hebben de grote hits gehad. Uh, nou van de beurt al niet, er komt er nog een, uh, hoop ik, uh, als we de tijd hebben. We gaan eerst nog even een keer naar de Buggles, uh, van die LP, uh, The Age of Plastic. En dat nummer, dat heeft een vreemde titel, nou niet zo vreemd eigenlijk, het heet Astro Boy and the Proles on Parade. En dat is het laatste nummer wat we draaien vandaag, van de Buggles. Hier zijn ze, Astro Boy and the Proles on Parade. Buggles, Astro Boy, or the Proles on Parade. En um, dat was het laatste nummer wat we draaiden van de Buggles. Hebben we hebben er ook nog even de Birds. Even kijken of we het nog halen. Ja, halen we nog wel. Makkelijk. Makkelijk, zeg maar Nou, die kan het weten hoor, want die heeft de klokken onderhanden. Ja, dat is hij. Dames en heren, de Birds gaan wij doen tot besluit. En dat nummer dat heet Mr. Spaceman. Toch? Oh, oh, hij is nog niet klaar. Ik moet ik even doorlullen. Nou, um, <laughs> even doorkletten. The Birds dus en Mr. Spaceman. Dat wordt hem. Denk de light down from the sky. I don't know who or why.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 Me I won't do Hey, Mr. Spaceman, won't you please take me for a ride. Ja, time flies when you're having fun. Uh, Mr. Spaceman alweer en wij gaan eruit. Ja, uh, heb je nog de tune nog? Uh, nee, die heb ik niet meer. Oh, you heb you. jij? Heb ik niet. Ja, oh, waarvoor nemen die niet mee een keer? Nee, heb ik niet joh. Neem hem een keertje mee. Nee joh. Waarom niet? Ja, waarom wel? Ik heb wel de tjoen, maar dat zie jij er weer erheen te draaien. Oh, ik heb mij een het joh. Daar ja, ben ik even achterom. We zijn, we zijn er door, we zijn, we zijn gewoon klaar. Ik bedoel, we gaan, uh, we gaan uh, dingen doen. Hè? Wat Toen? gaan we doen? Uh, café 15, toch? De café 26. We gaan ook. <laughs> Even met z'n viertjes even vier drankjes doen bij Café 38. Ja, vind ik ook. Goed, dames en heren, dit waren de Vanille We Bedankt u weer voor het luisteren. En Maurice, bedankt voor de techniek. Ja, graag gedaan. Jij bedankt en, voor uh, de mooie LP's weer. Ja, en volgende week zijn we er weer. Ja, wat gaan we volgende week doen? Weet je dat al? Nee, weet ik nog niet. Waarom weet je dat nog nee, niet? Nee, dat, dat beslis ik altijd dinsdags pas. <laughs> This is van tevoren beslis ik altijd pas wat ik ga doen. Maar dat, uh, volgende week gaan we in ieder geval weer iets verrassends doen. En, en zit even deze, 8 december in je agenda. Hè? Ja, de vijfdurende uur durende uitdeningsuitzetting voor John Lennon. Tot volgende week. Bye bye. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5. En in de eter op 16.5.